A'uudhu billahi min shaytan Rajim bismillah arrahman arrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salam, ala ashraf al anbiya'i wa al masaline Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i'en Amma ba'd Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi Om te beginnen, en ik wil het duidelijk maken We roepen niet op tot geweld, nog tot had Deze lezing is een pure academische lezing We zitten wel gewoon de feiten op tafel vooral de duidelijkheid, dat betekent niet dat wij zomaar zeggen naar, naar zomaar de mensen oproepen om klakkeloos geweld te gebruiken en zomaar eh, bepaalde zaken te gaan doen. Wij spreken over feiten, gebaseerd op religieuze uitspraken, op Koran en sunnah van de profeet, sallallahu Er zijn heel veel mensen die deze zaken eh, niet zeggen, of, eh, of niet over zulke onderwerpen spreken, omdat je, allahu wasallam simpelweg eh, niet iluwen, Zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. En uh, yani, toen sahaba vroegen, ja rasool Allah wat الوهن, Heeft hij gezegd, hubbid dunya wa karahiyat al moed. Liefde voor de dunya en de haat voor het hiernaam uh, li nah. Liefde voor de dunya en de haat van het hiernaam was. Yani, dat de mensen yani, afgeschrikt raken van alles wat te maken heeft met opofferingen doen. Welke in gair insha'Allah. Hoe was islam verspreid? Yani, Hoe hebben we de dien van Allah subhanahu wa ta'ala verspreid? Wij We weten allemaal dat het dien van Allah subhanahu wa ta'ala, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is begonnen in Mekka. Daarna heeft hij hijra gedaan naar Medina. En bij de dood van de profeet volgens bepaalde overlevingen, waren er 124.000 sahaben. Daarna begonnen de, begonnen de, de, de sahabah, om het rijk te, te, te verbreden en te vergroten. <coughs> maar hoe is dat gebeurd? En De dag van vandaag spreekt iedereen over dat. En de dag van vandaag spreekt iedereen over beeldvorming. En de dag van vandaag, iedereen spreekt hoe kunnen wij mensen betrekken tot deze dien en hoe kunnen wij deze dien aantrekkelijk maken voor de mensen. Alsof dat deze dien niet aantrekkelijk genoeg is. Dus ik denk een heel gemakkelijk, en heel eerlijke vraag, of een vraag die, die toch gepast is, die wij onszelf kunnen stellen. Hoe is deze dien verspreid? Hoe is deze dien verspreid? Is deze dien verspreid met, Allahu adam, uh, conferenties, met da'wah, hoe is deze dien verspreid? En wij krijgen altijd te horen die ene, die, die, het ene prachtige verhaal van die moslims die naar Indonesië zijn gegaan om het tijale te gaan doen, om handel te gaan drijven. En zo is heel Indonesië moslim geworden. Of zo is Indonesië nu het grootste islamitische land geworden uh, in de islamitische wereld. Jij ja, niet. Het klopt dat er drie handelaren waren van Hadramaut, van Jemen. En yani is dat weer toevallig, allah Maar het heeft altijd weer iets te maken met Jemen. En altijd iets te maken met Hadramaut. Drie handelaren van Hadramaut, zij zijn gegaan naar Indonesië. En naam, ze hadden handel in Indonesië. En hun akhlaq. zij waren geen ulema, zij waren geen duaat, zij waren geen masha'ik. ze waren gewoon drie normale, simpele, moslims die handel deden. En... Dat heeft indruk gemaakt op de, op de moslims, op de mensen van Indonesië. Welke was dat de reden waarom dat heel Indonesië moslim is geworden? Of praktisch heel Indonesië moslims is geworden? Helemaal niet. Wie heeft dat gezegd? Waar hebben zij dat gehaald? En hoe, kan, hoe kunnen die drie mensen heel Indonesië hebben bekeerd? En hebben zij handel gedaan met heel Indonesië? En zij hebben iets verkocht of iets gekocht van alle Indonesiërs en zo zijn zij moslims geworden? Subhanallah. En wij, en wij baseren ons niet op één individueel geval laten we kijken in het algemeen hoe is islam verspreid en ik denk om, om, om te zeggen wij volgen de profeet sallallahu moeten we ook zijn sunnah volgen en moeten we ook het ook niet verdraaien en wij kunnen niet knip-en-plakwerk doen in onze dien zoals wij altijd zeggen Carrefour moslims en niet met een winkelwagentje naar de winkel gaan en kies uit deze dien wat jou aanstaat tajib hoe, wordt is, hoe werd islam verspreid? Het is heel schokkerend uh, misschien om te zeggen voor de nieuwelingen of degenen die uh, nog niet echt veel kennis hebben over deze zaken. Maar in islam is verspreid met het zwaard. Islam is verspreid met het zwaard. Islam is verspreid met speren. Islam is verspreid met bloed van sahaba. Met bloed van mujahideen. Er hebben koppen, er, er hebben koppen gerold. Yani, dit is de realiteit. Ja, en je moest islam zijn gekomen met, moest Sahaba Addullah en Moesten zij zijn gekomen met gewoon, Allahu a'lam peace, love and harmony islam zoals nu. Alsjeblieft, Mousselema, stop even met, met te, te zeggen dat je een profeet bent. Ja, laten we dialoog hebben. En als het dan toch niet lukt, en als hij toch kever wil blijven, laten we dan oproepen tot eenheid van geloven. En laten we, hoop, laten we spreken over. Uh, het menselijk zijn en het eenzijn in vrede. Was dat de boodschap van Abu Bakr radiallahu anhu? Of van Khalid ibn al-Walid? Helemaal niet. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij een islamitische staat heeft gevestigd in Medina, hoeveel veldslagen heeft hij gedaan in tien jaar tijd? Volgens de ulama van de Sira? ...zijn er 27 oorlogen geweest in het, in het leven van de profeet, sallallahu En meer dan 70 moordcommando's. Uh, Saraya, of een 1, is een moordcommando. Is een elite van sahaba, radiyallahu die worden gestuurd om bepaalde personen te elimineren. Zo heeft de profeet, sallallahu er 70 gestuurd. En de profeet, sallallahu zei, als hij niet vreesde, in een hadith sahih, hij zei, als hij niet vreesde om het te zwaar te maken voor de ummen te sariya dan zou ik nooit zijn achtergebleven voor op een op een Saria, op een, command, een moordcommando en dit is de profeet alayhi wa en als wij kijken 27 veldslagen in 10 jaar tijd en die wat betekent dat meer dan twee oorlogen per jaar en die hoe kan hij van die 100 sahaba van mekka die 100 muhajjerien en die uh, 9000 Ansar? <coughs> Hoe kan hij van deze getallen plotseling 124.000 maken bij zijn dood? Yani, kan niet dat zoiets gebeurt met, met, met spreken? Onmogelijk. Dan zou de profeet, sallallahu uh, drie eeuwen nodig hebben gehad om dat getal te bereiken. Maar door, door het speer, door het zwaard. En subhanallah, de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, zei, Ajieb, dat de profeet, sallallahu zei in een hadith, Sahih, dat overgeleverd is door Abu Huraira. Hij zei dat de moslims, en hij sprak over de umma van islam, hij zei de moslims zijn een volk, zijn een volk die de, mensen, die de mensheid met kettingen in het paradijs trekt. En wanneer zij, wanneer zij deze dien aanvaarden, en Allah aanvaardt hun daden, gaan zij het paradijs binnen. Dus nu kunnen wij iedereen de vraag stellen, Laten we eender welke kever gaan vragen, als hij een beetje oprecht is, want dat heel moeilijk is om, om een oprechte kever te vinden, wat ik een geer. Laten we voorstellen dat een kever eerlijk is. Maak jullie geen illusies, praktisch onmogelijk, wat ik een geer. Laten, laten we aannemen dat hij eerlijk gaat zijn bij het antwoorden. En wij zeggen, kies, jij wordt getrokken met kettingen in het paradijs. Of wij laten jou met jouw idiote gedachten, dat je van een aap afstamt of ik weet niet wat, en je wordt in de hel gegooid. Wat is beter? En dat maakt onze ummah uniek. Wij trekken mensen met kettingen het paradijs in bi Allah. En dat is ook de boodschap van islam. Omdat, de profeet, omdat Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk is dat deze dien is gekomen om te domineren. En hoeveel keer hebben we deze eigen gereciteerd? En wanneer gaan we deze eigen praktiseren? Hij is degene die zijn boodschappen heeft gezonden met de leiding, met juiste leiding. En het juiste geloof om deze te doen domineren over alle geloven of alle ideologieën. Dus het is een duidelijke zaak. Islam is niet een geloof dat zegt geen probleem. Wil je kafir zijn, je kafir. Wil je een steen aanbieden, wil je een koe aanbieden, wil je een kruis aanbieden. Islam is niet zo'n geloof. En subhanallah, als we gaan kijken in de geschiedenis. al-Dimma, de koffaar die al-Jizya betaalde. De meerderheid onder hen werden moslims. Zij werden op vrijwillige basis moslim. In eerste instantie waren zij kofar blijven. Dan betaalden zij al-Jizya. En dan zien zij die cultuur van de moslims. En de manier dat de moslims leven. En worden zij automatisch moslim. Bi En al wie kever blijven, blijven een en waar halen we het dat el-jihad visse bilillah, en voor alle duidelijkheid, als er, een staat is, als er een islamitse staat is, hebben wij niet, en we moeten weten dat de islamitse staat helemaal anders is gevormd dan de, de, de, de regeringen hier, dat wij kennen. De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie zijn één. Omdat het buitenlandspolitiek van een islamitse staat el-jihad visse bilillah is, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, toen hij sahaba, radiyallahu anhum, zoals overgeleverd in Bukhari, toen hij sahaba, radiyallahu anhum, voor het slagveld uh, advies gaf, of dat hij hun richtlijnen gaf, wat zei hij? Hij zei, wanneer jullie hen ontmoeten, biedt hen drie zaken aan. biedt hen islam aan. Aanvaarden de zij deze, laat hen gerust. Laat hen met rust. Bied hen jizya aan. Dat zij jizya betalen. Betalen zij deze, laat hen met rust En we, wensen zij deze twee niet te doen Heb vertrouwen in Allah En bestrijd hem tot Allah jullie de overwinning geeft Dit is een richtlijn van de profeet alayhi wa En wat zei de profeet alayhi wa sallam, Of beter gezegd Om te beginnen Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala En hiervoor wij verder gaan Allah subhanahu wa ta'ala zei in Sora te touw Bij de vers 29 Om te beginnen bestrijd Degenen die niet geloven in Allah ولا باليوم الآخر ان اوقنيت انتس اورديس ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ان ذا ماكنيت فربوده او ذا الله ان ذا بوت شاب الحرام بماك ولا يدينون دين الحق من الذين اتوا الكتاب ان ذا انفارديت het juiste يعني ها اوفر دي ميس فان د بوك من اهل الكتاب دي ميس فان فان بوك دي het juiste geloof يعني الاسلام حتى يعطوا الجزيه تعيا دين وهم صغيرون تدس الجزيه بطالا klein en vernederd. In de handen. Wat is duidelijk in deze vers? Volgens imam al-Tabari in zijn tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala zei eerst bestrijd. Hij gaf een commando. Qatil. Qatil niemand kan tegen ons komen zeggen dat het jihad-nafs. Qatil الذين لا يؤمنون بالله. diegene die niet geloven in Allah. En dan heeft Allah subhanahu wa ta'ala een laatste vers. Een lijst klaargemaakt. Wie moeten wij bestrijden in Allah? الذين لا يؤمنون بالله ولكن wie nog? En Allah subhanahu wa ta'ala begon dan. Degene die niet geloven in Allah. diegene die niet geloven in de dag des oordeels, Degene die niet haram maken wat haram is. Degene die niet het juiste geloof aanvaarden. Onder de mensen van het boek. Dus Allah subhanahu was duidelijk. Mushrikeen, al-Kitab. Wie dan ook. Die vallen onder deze categorie. Bestrijden. Tot ze het jizya betalen. Dit is simpelweg de dien van Allah, subhanahu wa ta'ala. En dit is Sorat et Taubah. En wij weten dat Sorat et Taubah helemaal op het einde van de openbaring is gekomen. Sorat et tauba is een van de laatste versen die werden geopenbaard. En volgens uh, uh, imam Tabari is Sorat et Taubah, behalve de laatste eieren van Sorat et Taubah, is volledig geopenbaard in één stuk in tegenstelling tot de rest van de koran buiten sorat al-Ikhlaas en sorat al-Tawbah zijn alle andere hoofdstukken zijn alle andere hoofdstukken in stukken geopenbaard behalve sorat al-Tawbah en sorat al-Ikhlaas deze twee zijn geopenbaard met 70.000 engelen erbij Allah al ja nee dat is toch een enorme waarde Allah subhanahu wa ta'ala waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala is dat geen vraag die we onszelf moeten stellen waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala die vers of die hoofdstuk met 70.000 engelen gestuurd naar de profeet. Dat betekent dat hij een enorme waarde heeft bij Allah. En dat is het einde van de openbaring. Hoe kan het dan zijn dat de oma van Mohammed vandaag de dag alles praktiseert. Behalve een feil wat tawba. Subhanallah. En alles wordt besproken van islam. Huwen, scheiden, zakat. Uh الله رتّيوال فان الإسلام بعـالفة واتerin صلاة توبة أستن واتerin صلاة الأنفال أستن في صلاة محمد أو صلاة الفتح إنو في الآيات في القرآن دي تتكلم عن الكتاب هاد المسترد من المشرِكين إن الله سبحانه وتعالى ذيك تقدّدك إن صلاة الأنفال إن أوكي إن كيرين صلاة البقرة قاتل قاتلهم حتى لا تكون فتنة Bestrijd hen tot er geen fitna is. Er zijn twee ayat die spreken over deze zaak. En de fitna volgens alle mofessirien van ahl sunnah en jamaa is een shirk. Bestrijd hen tot er geen shirk meer is. En dat de dien volledig voor Allah subhanahu wa ta'ala is. Tayyip, zo hebben de Sahaba radela deze dien begrepen. En zo hebben de tabi'in deze dien begrepen. En de dag van vandaag komen er mensen die ons zeggen... ...la, het is dialoog, het is da'wa, het is kada al jihad is niet van deze tijd... Subhanallah. Hijib. Een heel goed voorbeeld dat we kunnen geven van de actualiteit. Jemen, de Rawafid van Jemen hebben net een aanval gedaan op de tempel van de Medagila, Op de tempel van de Telafis. Telafis zijn de allereersten die van alle daken roepen er is geen jihad. Jihad is fitna. Zij zijn de allereerste. Ga naar hun websites. Lijsten van fedhouwen. Van, van, van, van Terrorisme, extremisme, khawarij, tekviris, de laatste van het Dat jihad niet bestaat in deze tijd. En nu, subhanallah, al-Azim en al hebben hun markes aangevallen. Iedereen komt naar buiten. Hayya al-Jihad. Hayya al-Jihad. Nu is het jihad, hey, al -jihad. wel. Allahu Akbar. En yani, subhanallah. Yani, en dat is een dubbele standaard. En dat is een soort of nifaak. Mogen Allah subhanahu wa taala ons behoeden van een nifaak. Jani is islam. is islam enkel wanneer het ons uh, deelt. Zoals die sheikh die op die de Arabië was. En hij kreeg de vraag over Irak. Hij zei nee, er is geen jihad in Irak. Er is geen jihad in Irak. Zij moeten worden een Amr gehoorzamen. Die man zegt ja, sheikh. Word je Amr is er niet meer. Word je een Amr is geëxecuteerd. Hij zegt nee, er is een nieuwe. Wie is de nieuwe? De nieuwe is Paul Bremer een Amerikaan, een kafir هذا ولاو ولاو، هو كله هي بروblem ولاو. هذا يا شيخ سعودي هل زالف د فتوى دون عضاء أميركا والسعودي arabic أو بين السترما؟ دم هذا ههذا لا لا نقاتل مع ولي الأمر دم بكون هترجع رنت ولي الأمر تدريج. يا سبحان الله يا سبحان الله. اكويتني the brothers وسائل دي فيديو هبي جايزين من العريفي، من محمد العريفي. MashaAllah, altijd de Awadoen en altijd dialoog. er is een gematigde islam. Een islam van koekjes en thee. Subhanallah. Maar wanneer de Houthiën, de Houthis, de Rawafiën van Jemen, een beetje bij de grens zijn gekomen van Saudi-Arabië, wat heeft hij gedaan? Militaire pak, Saudische vlag in zijn handen, jihad En dan begon hij met poëzie. Ja, Abid al haramain. En dan begon hij poëzie erbij te halen dat het Tabi'in hebben gedaan. Subhanallah. El Jihad is enkel wanneer jullie Tawarit in gevaar komen. El Jihad is enkel wanneer jullie eigen landen in gevaar komen. Ja, yani Jihad is niet meer iets dat voor Allah subhanahu wa is. Voor de dien van Allah te laten gelden. Zodat de aarde wordt gezuiverd van de shirk. Wa'allah. Gelas, Jihad is niet meer voor deze zaken. El Jihad is enkel, enkel en alleen wanneer. Onze persoonlijke belangen in gevaar komen. En dit is een verkeerd begrip, ja, ikhwan. Islam is verspreid met jihad fi sabilillah en niemand kan ontkennen. Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, heeft gezegd: Het is een ijma onder de geleerden, uh, onder de geleerden van deze umma, dat wanneer een deel van de dien van Allah subhanahu wa taala uh, niet wordt geïmplementeerd, uh, ge moeten wij strijden tot de dien van Allah subhanahu wa taala volledig is geïmplementeerd. Sheikh al-Islam Taymiyyah zegt wanneer een gedeelte van de dien van Allah niet wordt geïmplementeerd. Wat moeten wij dan zeggen over de tijd wanneer de dien van Allah subhanahu wa ta'ala volledig wordt opzij gezet. Als het ook komt op vlak van het hukum van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het is eigenaardig subhanallah hoe dat bepaalde mensen alles proberen, alles proberen verdraaien. En proberen te maken alsof dat deze koffer alsof dat deze kuffar, mashallah mensen zijn die graag de dawah, die graag de krijgen en die mashallah heel open staan voor Islam. Terwijl Allah سبحانه in Surah al-Baqarah, ayah 120. Allah ترضى Allah zegt, de Joden en de Christenen zullen jou nooit aanvaarden. Ze zullen jou nooit aanvaarden, tot jij zoals hen wordt. En als jij, en als jij hun aanvaardt, Allah subhanahu zich zegt tegen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wie zou jou dan de overwinning geven, of wie zou jou dan helpen? Laast Allah subhanahu wa ta'ala. Wie gaan wij geloven? Allah, of iemand die mij komt vertellen dat jihad niet van deze tijd is. Allah subhanahu wa zegt in Surat an-Nisa. Zij wensen jou af te dwalen van jouw dien. Zoals dat zij zijn afgedwaald van de dien. Zodat jullie hetzelfde zijn. Wat doelen we te de corona? Zij wensen dat wij ongelovig zijn, zoals dat zij ongelovig zijn. Dus dat is hun doel. Ja, gewoon, wij kennen allemaal de actualiteit. Wat gaat een Amerikaan zoeken in Afghanistan? En laten we stoppen met die illusie van 9-11 met 9-11. De plannen om Afghanistan binnen te vallen was voor 9-11. Amerikanen zeggen het zelf. 9-11 had niks te maken met de invasie van, van, van, van Afghanistan. Dat was een ja, de druppel. De aanval op Irak. De plannen om Irak binnen te stormen waren al gedaan in het begin van de jaren 90. Tijdens de embargo. Ja Wat gaan Amerikanen doen... Wanneer ze Ethiopiërs gaan steunen tegen Somaliërs, tegen de mujahideen in Somalië. Wat hebben zij daar te zoeken? Wat hebben zij daar te zoeken? Het enige dat zij daar willen, is natuurlijk hun dien implementeren. En zij hebben dat zelf gezegd, ja, in deze koffer, Alhamdulillah, laat hun licht worden in hun mond, zodat zij zichzelf blootstellen. Zij zeggen toch zelf. De uh, New Middle East. Het nieuwe project voor het. Het nieuwe project voor het Midden-Oosten. En wat is dit nieuwe Midden-Oosten? Een democratisch Midden-Oosten. Jullie hebben gezien, de moslims zijn opgestaan in Tunesië. Onmiddellijk is Hillary Clinton gaan lopen naar hen. Katala Allah. Natuurlijk, alhamdulillah, de moslims in Tunesië hebben haar gestuurd. Nu Libië. Jullie hebben gezien hoeveel koffar zijn verzameld in Libië. En nu beginnen ze. Nu beginnen ze uh, rond de pot te draaien. Wat doen. Wij kregen beelden te zien van een vlag van la ilaha illallah op een rechtbank in Benghazi. Heel de wereld is opgestaan. Wat doet een vlag van Al-Qaida op, een, op, een, rechtbank, op een, recht, een rechtbank in Benghazi? Dat was de bedoeling niet. We hebben Gaddafi die taagoot opzij geschoven voor een ander taagoot te zetten. De bedoeling was niet om een, om een moslim te zetten. En dat is de intentie dat zij hebben. Egypte, Mubarak is uh, vertrokken naar de vuilnisbeeld van de geschiedenis. Wat hebben zij onmiddellijk gedaan? Onmiddellijke tentouwen naar voren geschoven. Waarom denken jullie, eh, gewoon? Waarom denken jullie? En nu Syrië, wat zeggen zij? Luister naar de uitspraken van de, van de kofaar. Eh, gewoon, we moeten hun uitspraken eh, analyseren en luister wat zij zeggen. Zij zeggen, de oppositie moet verenigd zijn. En de oppositiepartijen moeten eenheid hebben. Eigenlijk, met andere woorden, zeggen zij... Breng ons, schuif iemand naar voren die onze belangen kan, kan, kan verdedigen, die onze agenda kan vervullen. Jullie zijn allemaal niet capabel om onze schoothondjes te zijn. Zorg voor een goede schoothond, zorg voor een goede verrader, en dan maar pas zullen wij jullie helpen. En subhanallah, wanneer een verrader naar buiten komt die een beetje de touwtjes in handen heeft, zoals die Khabid, die La'in, die Zendik van Libië, Mustafa Abdel Jalil, als zo iemand naar buiten komt, zoals Tantawi naar buiten is gekomen in Tunesië, dan als zo iemand naar buiten komt in Syrië, gaan jullie hem in één keer zien, ja, helaas, wij zullen de ertussen komen, wij moeten de, het volk helpen van Syrië, wij moeten de slachtoffers beperken in Syrië. Jemen, er is niemand dat zij konden oprekenen. Abdul Rabbu Mansour, de minister van, van de, de, de vice-president van, van Jemen, had de touwtjes niet in handen omdat nadat, nadat de revoluties zijn begonnen in Jemen, Al-Qaida begon onmiddellijk meer en meer regio's in te nemen. De, de stamhoofden begonnen te rebelleren. En uh, die Abdrabbu Mansour die had geen autoriteit meer in Jemen. Dus wat hebben zij dan gedaan? Terug Ali Abdullah Salih gebracht. Ondanks alle misdaden tegen de, tegen de moslims in Jemen. je als plotseling een verrader naar buiten komt, dan zeggen ze: oké okay, we zijn eens... Hij moet aftreden, wij kunnen niet zo met hem. En dat zou heel goed kunnen, Allahu A'lam, dat wij plotseling Ali Abdullah Saleh gaan zien achter de tralies Waarom? Gelaas, er is een nieuwe verrader. Deze mensen, hun enige hoop of hun enige wens is om de mensen koffer te maken. Is om hun koffer te, te implementeren, hun koffer te implementeren in onze landen, in onze levens. Dat is hun doel. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in hun eigen woorden. En Allah zegt toch? Zij zullen jullie blijven bestrijden tot zij jullie doen afdwalen van jullie dien als zij erin slagen. Het is dus duidelijk. En stel jullie voor dat iemand tegen ons zegt: van Allah, Er zijn goede kuffaren. We kunnen met hun samenleven. Luister wat Allah subhanahu wa ta'ala... Wat Allah, subhanahu wa taala zegt in Surat al-Hajj. Hij zegt, en wanneer onze duidelijke verzen worden gereciteerd uh, uh, tot hen, dan zal je hun zien, dan zal je hun zien ontkennen. En zal je, zal je in hun gezichten ontkenning zien. En zal je uh, voelen dat zij klaarstaan om jullie aan te vallen met geweld. En wanneer je, wanneer je onze verzen reciteert, zeg dan, uh, zal ik jullie vertellen wat erger is dan dat de, het vuur van de hel is erger wat Allah subhanahu wa taala jullie heeft beloofd surat alhajj 72 yani Allah subhanahu wa taala is duidelijk hij zegt wanneer jullie de ayat van Allah subhanahu wa taala citeren, zullen jullie hun gezichten zien fronsen, en zullen jullie hun kwaad worden, zullen jullie zien hoe zij gewelddadig worden ja, gewoon net tijdens de houden. kijken naar de gezichten van de kuffar wanneer we op straat lopen wanneer we het tekbeer doen Wanneer we het doen, wanneer wij bieden, kijk naar hun gezichten hoe zij reageren. Dan spreken zij over samenleven. Welke samenleving? Welke samenleving? Over wat zijn wij bezig? Zij zijn diegenen die hun vetteren in hun als wij kunnen samenleven met deze mensen, dan kunnen wij perfect samenleven met je belees. Geen probleem. Degene die zegt, ik kan samenleven met de winter. Of ik kan samenleven met wilders. Of ik kan samenleven met eender welke kever, Ga inshallah nodig iblis uit in uw huis en woon met hem samen. Ollahi hashrakam om al qiyam. En is simpel. Deze mensen zijn volgeningen van de duivel, ja ikhwan. Deze mensen hun leven draait om het, om het tevreden stellen van de duivel. En dit is Allah subhanahu wa ta'ala die zegt, niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, nee niet in surah al لا إكره في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستمسك بالأروة الوثق لم في صام والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله هز ده بنتخنوت من ده غلوفك يخرجهم من الظلمات إلى النور ها هاتن من دعسة ميسنا لطلقت والذين كفروا ويش هن بنتخنوت والذين كفروا ويش هن بنتخنوت فولغز الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت هن بنتخنوت هز ده الطا� يخرجونهم من النور إلى الظلمات ها هاتشون فانتلكنا الظلمات هين بنتخلو تيزد دافل يا إخوان زادون ألس عمد الدافل طب هاكا اندارهم استداد زا نعمنز دافل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان أتفر الذين عمموا يقاتلون في سبيله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت Lediën degenen die geloven strijden voor de zaak van Allah en de ongelovigen strijden voor de zaak van de taal. Bestrijd dan de bondgenoten van Shaytan. Allah uh, subhanahu wa zegt tegen jullie: "Ja, omme ta Muhammad." Zij zeggen: "Bestrijd de bondgenoten van de Shaytan." In de Shaytan de plannen van de Shaytan zijn zwak. De plannen van Shaytan en de bondgenoten van Shaytan zijn zwak en zij zullen nooit ergens geraken. door te zeggen: "Nee, niet Bedoelde dialoog, Allah bedoelde ik weet niet wat, dan zullen wij verliezen. Naam. Waarom? Omdat wij het pad van Allah het, hebben verlaten. En hoe hebben we Andalusië verloren? Hoe zijn wij verloren in Frankrijk? Hoe hebben wij Oostenrijk verloren? Hoe hebben wij Sicilië verloren? Hoe hebben wij Zwitserland verloren? Hoe hebben wij Septiemelilie en, en de Canarische eilanden verloren? Hoe zijn wij de islamitische wereld kwijtgespeeld? Hoe zijn we de autoriteit kwijtgespeeld? Door te denken aan dialoog. Wij gaan samenleven. We gaan spreken met hen. Terwijl wij met hen aan tafel zitten, zijn zij rustig aan bommen aan het werpen op onze landen. En zijn zij rustig aan... Subhanallah al Wisten jullie, ja, gewoon... Toen de universele rechten van de mens zijn geschreven. De universele rechten van de mens zijn geschreven in 1948. Weten jullie wat er is gebeurd in 1948? Terwijl, terwijl de rechten van de mens werden geschreven. Ja, niet zij zaten hier de rechten van de mens te schrijven... Tegelijkertijd waren hun legers Masjid al-Aqsa aan het platbranden. branden. En waren zij moslims aan het afslachten in Palestijn. Hier zitten zij met ons om universele rechten van de mens te schrijven. Met die Tagoot van saudi arabië die een van de oprichters was van de Verenigde Naties. Zij zaten samen. Tegelijkertijd waren zij moslims aan het afslachten. Dit is dialoog van deze koffer. Dit is al-Dhan met deze koffer. En yani, in subhanallah, gaan we nu de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala serieus nemen of gaan we zo blijven yani, rond de pot draaien? Een voorbeeld, we kunnen enkele voorbeelden halen uit de Koran in uit, uit, uit de Sunna van de Profeet. Zaysham, uit de de van de profeet Kijk wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran over de gelovigen. En yani, wanneer hij spreekt over de dien van Allah subhanahu wa ta'ala dat de overwinning krijgt en de dominatie van islam en hoe islam moet gepromoot worden. Allah s.w.t. zegt inna Allahashtara minal Allah heeft van de gelovigen heeft van de lovigen van de gelovigen inna Allahashtara minal mu'mineen hun zielen en hun rijkdom zodat voor hen het paradijs is weggelicht. Allah ta'ala heeft een zaak hij heeft ons een deal aangeboden hij zegt ik koop jullie zielen en rijkdommen van jullie en wie is, de, wie is de verkoper? De moslim, de gelovigen. Wie is de koper? Allah subhanahu wa ta'ala. Wat, wat, de, de, de wat zijn de goederen die verkocht worden? De zielen en de rijkdommen van de gelovigen. Wat is dan uiteindelijk de beloning die jij zal krijgen voor deze, voor deze, voor deze goederen? Wat is yani de prijs die jij zal krijgen voor deze goederen? Bijenna lahumul jannah. Zij krijgen het paradijs. Subhanallah. Ajie. Wanneer krijgen wij de beloning? Of wanneer kan de transactie volledig worden afgesloten? Elke persoon die iets heeft gekocht in een winkel, of die ooit een handel heeft gedaan, die, die weet toch hoe dat een handel gaat? Kan je bijvoorbeeld iets verkopen en geld krijgen voor je de goederen hebt afgeleverd en je zegt, gala, het is, het is in orde. Gala, ik, ik heb het geld, jouw goederen zijn niet meer nodig. Kan dat? Zou ooit iemand zoiets accepteren? Kan jij zeggen, ik wil een handel doen met jou, geef mij gewoon de goederen, assalamu alaikum, ik hoef niet te betalen. Onmogelijk. Dat je blijkbaar doen met dat met Allah subhanahu wa ta'ala Hij zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ik wil het Jannah. De transactie, ik ben bereid om die te doen. in de zielen en de zeg raakdommen, die hou ik voor mezelf. Ja, yani, subhanallah, Subhanallah, jij wilt de prijs, maar jij bent niet nie, e, bereid om de goederen te leveren. Ajiep. En daarom moeten wij de goederen leveren. Willen wij wille een handel doen met Allah subhanahu wa ta'ala, moeten wij de goederen kunnen leveren. En bereid zijn om die goederen te leveren. En bereid zijn om onze prijs te krijgen bij Allah subhanahu wa ta'ala. mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal de allerhoogste graad geven van het paradijs. De Profeet in alayhi salam is zijn Sunnah. Want heel veel zullen ons dan zeggen van, ja, dit is niet de zonde zon van de profeet, sallallahu Hij zei, overgeleverd door Abu Huraira, anhu, an, in Sahih al-Bukhari, volume 4, volume 4, boek 52, pagina 196. 196. De profeet, sallallahu alaihi wa heeft gezegd, an uqatil ik heb als opdracht gekregen om de mensen te bestrijden. tot zij getuigen dat niemand het recht heeft om aan te worden. En Mohammed is zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam. En Mohammed is een boodschapper. Wa yuqimu s-salat. Wa yuptu s Dat zij het gebed verrichten En zakaat betalen Indien zij dat doen. Aasamu minni dan wa zij, Dan zijn hun en Dan is hun bloed. En hun rijkdom gespaard. Wa chisabuhum al Allah. En hun afrekening is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Niet mijn woorden. De woorden van de profeet sallallahu alaihi wa De profeet sallallahu alaihi wa zei. Ik ben gestuurd voor het uur met een zwaard zodat Allah subhanahu wa ta'ala alleen wordt aanbeden en mijn rijkdom mijn risq is onder de schaduw van mijn speer en een vernedering een schande is voor een ieder die mijn, mijn, mijn, mijn commando uh, verwerpt en al wie dat een volk nadoet hoort bij hen overgeleverd door imam Ahmed rahimahullah 4869 sahih al jami en sahil Jami 2.831 de profeet is duidelijk. hij zegt al-qitaal de profeet sallallahu alaihi sallam wat heeft hij gezegd? al-jannah teht aqdam al-ummaat al-jannah is onder de enkels van de moeder hadith waaronder is het paradijs Ya rasulullah laten we hem de vraag stellen en de profeet sallallahu alaihi sallam antwoord en de profeet sallallahu alaihi sallam zei. In Sahih al-Bukhari 4, boek 52, pagina 73. Hij zei... Het paradijs is onder de schaduw van het zwaard, van de zwaard. Niet onder de enkels van de moeder. Onder de schaduw van het zwaard. Probeer de woorden van de profeet niet te verdraaien. Daar is het paradijs te vinden. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei... Overgelevert door Abu Huraira radiyallahu anhu arda. Hij zei... Degene die sterft zonder te hebben gestreden voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Of zichzelf niet heeft voorbereid, of zichzelf niet heeft aangesproken over het strijden, vis-à-vis Allah, hij is gestorven als een hypocriet. Mou hawla wa la billah. Allah subhanahu wa ta'ala ons daarvan behoeden. Amen. En subhanallah, zijn er nog duidelijkere woorden dan dat? Zijn er nog duidelijke woorden? Duidelijkere woorden? Laten we gaan kijken naar de sahaba radiyallahu anhu. Laten we gaan kijken naar de sahabat. Abu Bakr. Jullie weten dat hij een probleem had met de murtaddien. Die geen zaket wou betalen. Dus heeft hij een oorlog gevoerd tegen de murtaddien. En heeft hij een oorlog gevoerd tegen Musaylama al-Kaddaab. In al-Yamama. En Khalid ibn al-Walid. heeft gewonnen in die strijd tegen Musaylama. In de van al-Yamama. En hij heeft een brief geschreven naar Abu Bakr. We hebben gewonnen... Geef ons instructies. Wat zei Abu Bakr radiallahu anhu wa Hij zei: like, Ga verder naar Irak. Bestrijd de Perzen en iedereen die woont in de landen van de Perzen. En jullie doen. Is isham. En subhanallah. We hebben net een oorlog gedaan. Ja, yeah, Khalifat Rasulillah, Laten we da'wa doen nu. Laten we spreken. Laten we dialoog doen. Huh? Waarom niet? Laten we Loen loon uitnodigen om de te komen doen voor ons. Of een, mashallah, broeder dat spreekt over de sterren en de maan en de uh, zuster, uw mooie hijab en uh, hoe dat je getrouwd moet zijn. Laten we zo'n conferenties doen, ja, Khalifa, in plaats van constant oorlog te voeren. Oorlog is niet haat, oorlog is vrede. Uh, islam is vrede, Islam is niet haat. Islam is dialoog, Islam is een godsdienst die voor iedereen is. Dus ja, Khalid, leg je zwaard neer. Leg je zwaard neer en lig je, wallah, neem bloemen in je hand of chocolade. Zoals een broeder op een dag tegen mij, tegen mij zei: Hij zei, Ja, ach, jullie street wij, jullie komen gewelddadig over. Waarom gaan we geen chocolade kopen en deze verspreiden? <laughs> MashaAllah. En zij zullen islam aanvaarden. Eerlijk. Of een andere broeder, mogen Allah zegt, ons en hen leiden voor alle duidelijkheid. Een andere broeder zei: Ik ben naar Patrikansis gegaan. Allahu akbar, hij gaat de waarheid zeggen in het aangezicht van de tahood, grote jihad. Wat heeft hij gedaan? Hij zei, het tmr, ik heb een dadels Ja, ik wanneer, billahi aleykum, billahi aleykum, billahi Deze tahood, deze kafir van Janssens, een moslim met een baard in een kamis komt bij hem, hij zijn dadels. Nadat hij... Hijab-verbod heeft ingevoerd. Nadat hij een verbod heeft ingevoerd. Nadat hij Amerikaanse wapens laat gaan door de Antwerpse haven. Nadat hij betogingen gaat doen met de Joden. Pro-Israël tegen de moslims. Dan ga jij met dadels. Subhanallah. Heeft Khalid ibn Walid zoiets gedaan? Was dat de nasiha van Abu Bakr radiallahu anhu? Heeft hij gezegd: Ga naar Irak. Ga naar de Perzen. Geef hun ajwa. Of geef hun rotan is komt toch van Medina. Hij zei: Ga naar Irak. Ga naar Irak. Ga langs Irak. Niet langs Irak. Ga langs Irak. Bestrijd de Perzen. Eén ieder die in hun land leeft, bestrijd hem. En ga verder naar Shem. En zeg tegen de mensen. Tegen de gouverneur van Shem. Ja, niet de kaver. Luister naar de woorden van Khalid ibn al-Walid. Naar de leider van de kofar. Hij zei tegen hem. Legioneer bij islam en aanvaardt islam als geloof. Die yani je wordt moslim. Wil je dat niet? Betaal jizya? Wil je dat niet? Dan heb je enkel jezelf te, te, te, te, te, te, je te verwijten. Waarop deze kever. Yani deze kuiver, hij yani, Zoals kuffar gekend zijn, hij wou een beetje stigzai doen, een beetje spotten met de moslims. En hij wou de moslims testen hoe standvastig zij zijn. zijn. Hij, hij, hij heeft een, af, een afgevaardigde gestuurd naar Khalid. Hij zei tegen hem, ja Khalid, We hebben gehoord dat jullie problemen hebben, economische problemen hebben in jullie landen. Wij hebben gehoord dat jullie economische, financiële problemen hebben. Moet jullie eten hebben, wij zullen jullie eten geven en drinken en kleren. En wij geven jullie een budget. En kom volgend jaar terug, wij geven jullie hetzelfde. Moet jullie eten hebben, wij geven jullie. Geen probleem. Zeggen deze kofar niet hetzelfde tegen ons vandaag? Jullie hebben financiële problemen, jullie economie is heel slecht in de islamitische landen. Wij zullen jullie helpen voor jullie economie op te bouwen. Wij zullen jullie helpen aan het democratische proces. Jullie, jullie lijden aan honger, want jullie worden onderdrukt door dictators. Dus jullie hebben hongersnood en jullie hebben te weinig werkstelling en te weinig onderwijs. Arrogantie van kofar, zoals die vrouw keifer arrogant was in de tijd van Khalid, zijn deze kofar nog altijd even arrogant. Wat was het antwoord van Khalid? Heeft hij gezegd: gezegd: Masha'Allah, het wisten wil ons helpen. Allahu Akbar. Laten we nu naar de Verenigde Naties gaan. Zoals die Tahoot van Saudi-Arabië die zei: Ik ga, alhamdulillah, ik kan geloof in elkaar steken met de Torah, de Zabor, de Injil, de Koran. Al en alles verzamelen naar de Verenigde Naties gaan om die te aanvaarden. En zodat iedereen in peace, love en harmony met elkaar leeft. Allemaal samen, heel gelukkige kofar. Om samen naar de hel te gaan, inshaAllah als hij dat doet. Wat was het antwoord van Khairud radiyallahu anhu? Hij zei, wallahi, wij zijn niet gekomen uit honger of uit dorst. En wij zijn niet gekomen voor uit financiële redenen. Maar wij hebben gehoord, wij hebben gehoord dat... Mashallah, <laughs> <laughs> prachtig. Wij hebben gehoord dat het bloed van de Romeinen heel lekker proeft. En wij zijn een volk die, die graag bloed drinkt. Dit was het antwoord. Dit was het antwoord van Khalid. Met andere woorden, vuile keifer, jij probeert mij te vernederen en jij probeert arrogant te doen tegen mij. Wie ben jij, ja, adoe Allah? En hij heeft natuurlijk hun rug gebroken. Dit is Islam, ja, Wees niet vernederd. Kijk wat, kijk wat Khalid radiallahu anhu zei. Ibn al-Khaim rahimahullah uh, in Feroziya pagina 18, hij zei Allah heeft de profeet sallim, gezonden met de juiste leiding en, een, en, een, en een, uh, een veroverend zwaard voor het uur, zodat Allah subhanahu wa ta'ala alleen wordt aanbeden zonder, zonder partners naast hem en zijn wordt werd geplaatst onder de schaduw van zijn zwaard Allah heeft zijn dien gevestigd, gevestigd met duidelijk bewijs met duidelijk bewijs. En het zwaard en het speer naast hen zonder dat zij afscheidelijk zijn van mekaar. Yani Allah subhanahu wa taf, heeft de Koran gestuurd en heeft de profeet Zayisim gestuurd. Met het delil. De Koran is duidelijk het delil. Al wie dat Koran wil komen weer liggen, marhaban. De Koran is duidelijk bewijs. Onweerlegbaar. Maar naast de Koran kan niets anders liggen dan een zwaard of een speer. Deze Koran is voor iedereen die, mashallah deze Koran wil aanvaarden. De degenen die deze Koran wil bestrijden de en degenen die hoogmoedig is tegen deze Koran, Alhamdulillah, zijn remedie ligt naast de Koran. Het speer of het zwart. Dat is Islam. En yani dat zijn niet meer woorden. Ibn al qayyim rahimahullah. Sayed Qutb, al mujahid teqabbelahullah, wa rahimahullah, rahmatan wāṣīa. Amen. En ik zeg dat bewust. Omdat televisie televisie dan zal dat is noemen. Naam. Rahimahullah. Rahmatan wasia. Geen probleem. Hij zei in fiqhut-da'wah. Pagina 217 tot 220. Hij zei. Islam is verspreid door het dalil. Door bewijzen. Door bewijzen voor diegenen die luisteren naar de boodschap. En die aanvaarden. En hij is verspreid met het zwaard. En met macht voor degenen die arrogant waren en koppig, tot zij overweldigd werden met deze, met deze macht, tot zij, tot zij overwonnen werden met deze macht en zij zichzelf hebben neergelicht aan de realiteit. Dat is Islam. Zo werd Islam verspreid. Ja, en ik opvaar. Er komt een islamitisch leger, ...bij jihad ut talab plotseling voor de deur. Hier is Islam. Wil je die aanvaarden? Alhamdulillah. Dan zijn wij broeders. Niet aanvaarden, Jizya. Wil je niet aanvaarden, qitaal. Tot zij overwonnen worden. En daarna alhamdulillah dan is er geen probleem. Zo werd islam verspreid volgens seyid Qutub Rahim Allah Rahmat an Subhanallah ya ikhwan. Er weinige bewijzen die ik heb gegeven. Yani, komen wij in de buurt van deze bewijzen? De realiteit van vandaag? Yani, wij hebben altijd gehoord, ja je hebt een goede akhlaq. Want zo wordt islam verspreid door goede akhlaaq. Als wij allemaal knuffelmoslims worden... Allahu hem, iedereen gaat moslim worden. Een goede akhlaaq. Ja, achi, je moet heel beleefd zijn. Zoals iemand op een dag tegen mij zei... Ja, achi, ik stond voor het, voor het rood licht. En hij was te voet. Hij zei, ik stond voor het rood licht. En ik wou niet oversteken. Er waren geen auto's en ik wou niet oversteken. En kofar waren naar mij aan het kijken. Om te zeggen, subhanallah, hij respecteert de wet. Ja, en nee, Subhanallah. Jaani, <laughs> ik ga ik ga mezelf proberen zitten in, in, in, in de schoenen van die kijver. Een kijver, een pure ras, echte kijver. waarvan zijn moeder een ap is en een va en vader een varken bijvoorbeeld. Een pure kijver. Hij ziet een moslim met een kamis staan voor het rode licht. Geen enkele auto. En hij blijft als een al staan voor het rode licht. Dan ga ik zeggen, kijk die moslim. Hij staat de eerlijk is dat zo simpel. Hebben jullie ooit zo'n bekeringsverhaal gehoord? Billahi alaikum. Hebben jullie ooit zo'n bekeringsverhaal gehoord? En Allahu alam. Ik heb in ieder geval nog nooit zo'n kever gezien. En als een kever zoiets doet. Wallahu Gewoon, Ik denk dat deze persoon een psychiater nodig heeft. Ja, een kever die moslim wordt omdat een moslim staan aan de rood licht. En die heeft een probleem. Ken je anders. Maar hoeveel mensen zijn moslims geworden? Wij zelf. we spreken over ons eigen. Onze grootouders. En de meerderheid van de grootouders van de personen die hier zijn. Of praktisch alle, grootoud alle grootouders van de personen die hier zijn. Waren pure, rastechte mosheerkeen. En diegenen uit de Maghreb landen. Hoe zijn zij moslims geworden? Yani wij in de Maghreb landen, wij zeggen. Alhamdulillah, ala islam wa Hoe zijn wij moslims geworden? En yani nu zijn wij moslims geworden door uh, dialoog. Zijn wij moslims geworden door uh, knuffel moslims? Ja, wij zijn moslims geworden, of onze voorouders zijn moslims geworden, tot hun hebben, tot hun hoofden hebben gerold. Wallahi, ya, Ikhwan, er waren oorlogen. Er waren oorlogen. Er waren veel oorlogen en er heeft, er heeft, bloed, er heeft bloed gestroomd zodat zij Allah subhanahu wa ta'ala bieden. En alhamdulillah, dat onze grootouders werden vermoord door de moslims. En alhamdulillah dat onze grootouders, dat ze, dat ze het zwart van de moslims hebben geproefd... ...zodat wij de dag van vandaag kunnen zeggen, alhamdulillah dat wij moslims zijn. Alhamdulillah. Want moesten de sahaba, radiyallahu anhum, om zijn gegaan met onze grootouders... ...zoals dat de dag van vandaag mensen omgaan met kuffar... ...allahu aalam wat wij nu zouden zijn geweest. Wallah al -alim. Dan zouden wij nu, allahu Filip al de Winter van, van Marokko zijn ofzo, allahu aalam. Al Wallah al mee, man. Hij moet de consequent zijn. Hij moet de consequent zijn. Turkije, de Maghreb-landen, Hashem, Irak, Jemen. Hoe zijn al deze landen moslim geworden? Ja, niet door, door dialoog, da'wa? Helemaal niet. Dus dat was de da'wa van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, de da'wa van de Sahaba en En inshallah komt deze da'wa terug bij Ibn Inshallah komen de dagen van jihad al talab terug. Want wallahi jihadut def is een schande voor de oma. Jihad def is een schande voor de omma. Nu zijn we in Jihad def. Voor alle duidelijkheid, er zijn twee soorten jihad. Er is jihadut talab en jihadut def'i. Jihadut talab is jihad dat wij naar buiten gaan. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft 27 slagvelden gedaan. Zijn, heeft, er waren 27 slagvelden in zijn leven. Hij heeft er bij 23 meegedaan. Als ik me niet vergis. Allemaal jihadut talab. Geen enkele jihadut def. Zelfs al-Khandaq, dat heel veel mensen denken dat de profeet in Medina was, helemaal niet. Hij is naar buiten gegaan en zij hebben de loopgraven gegraven rond de Medina. En de profeet zei, zei tegen bepaalde jonge sahaba, laten we hun bestrijden binnen de Medina. En zij zeiden, ja Rasulullah, hoe kunnen wij leven en de musharikien komen in onze Medina ons bestrijden. Kijk deze jongeren hoe zij, hoe zij, begrepen, hoe zij, hoe zij de dienen van Allah hadden begrepen. En zij hebben dan de loopgraven gedaan en zij zijn de kofar gaan confronteren. Dus er was constant jihad al-talib. Maar wanneer de zaken zijn gedraaid en wanneer de tijden zijn gedraaid, zijn wij beginnen spreken over jihad al def Dat wij onszelf moeten verdedigen. Subhanallah al-azim. Van de umma van de jihad al taleb zijn wij gekomen naar een umma die zelf schrik heeft voor jihad al def La hawla wa quwwata illa billah. Kunnen wij nog lager gaan dan dit? Kunnen we nog lager gaan dan dit? Kofar hebben geen probleem met moslims die leven, zoals in Europa bijvoorbeeld. Ze hebben geen probleem met moslims. Yani, uh, Luister naar hun woorden bijvoorbeeld. Laten we een citaat nemen van Philip de Winter. Hij zei, ik heb geen probleem, uh, ik heb geen probleem met gematigde moslims. En uh, gematigde moslims bestaan niet. Hij zegt, er zijn moslims die in, op een gematigde manier hun islam be be beleven. Yani, zij beleven bepaalde zaken van islam en laten andere dingen hij zegt dat ook zelf. Hij, de, de topracist van België, heeft geen probleem met gematigde moslims. Een moslim die zijn dochter gaat, laat gaan naar school, dat zij gaat zwemmen samen met jongens, die haar hijab aan doen. Een moslim die zijn vrouw in Qab laat uitdoen. Of een moslim die rookt. Een moslim die geen probleem heeft een gladgeschoren moderne moslim. Hij heeft geen probleem met zulke moslims. Maar wie heeft hij problemen? Hij heeft problemen met de moslims die de hebben. Moslims die al die bara willen leren aan hun kinderen. Moslims die zeggen wij volgen de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wij willen sharia, wij verwerpen democratie. Dat zijn de mensen waarmee zij problemen hebben. Dus nu hebben wij twee zaken. We kunnen twee zaken doen. Ofwel kunnen wij onze kinderen en onze gemeenschap al walbara leren. En wij worden aangeklaagd door de koffer zoals het geval bij ons is nu. Wij worden aangeklaagd bij de kuffar. En wij worden veroordeeld voor een misdaad. Ofwel kunnen wij een misdaad plegen tegen Allah subhanahu wa ta'ala. En wij leren onze kinderen geen wala waalbara. En wij spreken niet over sharia. En wij spreken niet over gilafah. En wij spreken niet over jihad sabilillah. We kunnen twee zaken doen. Kies welke misdaad wij willen doen. Ik opteer alhamdulillah voor de eerste misdaad. Ten jahania. Overtredingen van, de, van hun wet en veroordelingen. Alhamdulillah. Geen enkel probleem. Walaak in de misdaad tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, dan spreek ik om te beginnen over mezelf. Ik pas. En iedereen mag zichzelf de vraag stellen, tegen wie wil hij een misdaad plegen? Tegen Allah of tegen degene die Allah heeft vervloekt? Kies zelf. Daarom moeten wij als Umma en dat is inshallah mijn nasiha in deze halakam. Mijn nasiha is, laten we het anders, we het anders doen. Zoals ik zei in het begin, wij roepen niet op tot klakkeloos gebeld. Zodat niemand morgen in één keer drie broeders gaat verzamelen en Ik ga Jihad op Talib doen. Zo werkt het niet. Als een Jihad op Talib moet een staat hebben, een doula, een shouka en een emir. Waarom moet gewoon zelf ons discours veranderen? De manier waarop wij spreken, wij moeten veranderen. Allah zegt: Ta'ala. Is niet alleen maar kom. Is niet alleen maar kom. Want heel veel denken van... Ja, hij zegt kom. Ta'ala is ook stijg. Stijg en kom. Zoals eh, Ahlul -il Ilm zegt. Dus Aslan, zij moeten hun niveau verhogen om met ons te spreken. En zij moeten naar ons komen. Wij moeten niet vernederd naar hun gaan. Wij moeten ons niet vernederen. En wij moeten onze dien niet inpakken. Onze dien heeft geen verpakking nodig. Ja, onze dien is perfect. De dien van Allah subhanahu wa ta'ala is perfect. De dien van Allah heeft niet mij of iemand anders nodig om deze mooi te maken en te verpakken. Al-yawma lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati al Allah zegt in Surah al de vijfde vers, heeft onze dien vervolledigd. Onze dien is volledig en perfect. Laten we die dan beleven. Laten we de sunnah van de profeet, sallam, toepassen. En de sunnah van de khulafa, radhiyallahu ta'ala, anhum aardahum. Zij hebben gewonnen en zij, zijn, zij hebben veroverd en zij hebben autoriteit op aarde ge gebracht van Allah, wa ta'ala. Niet door compromis te sluiten in hun dien, maar door een vlijmscherp zwaar te zijn. Voor één ieder die arrogant en hoogmoedig is tegen de dien van Allah, wa ta'ala. Laten we dan ook zo zijn. Wij kunnen in België ook een vlijmscherp zwaard zijn. Als het niet is met onze handen, kunnen we het zijn met onze tongen. Want niks maakt kuffar razender dan de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Niks maakt kuffar razender dan dat zij zien dat de oom van Mohammed sallallahu alayhi herleeft. Imam Anwar al-Awlaki rahimahullah rahmatin wasi'a. Zijn vader heeft net een boodschap voor diegenen allah a'lam of de broeders die hebben gehoord. wat waren de woorden van zijn vader Nasser, dokter dokter Nasser? Hij zei: Mijn zoon werd gedood en mijn kleinzoon. Niet voor wapens, maar voor de boodschap die hij verkondigde in Europa en in Amerika. In het Westen, in het algemeen. Ja, yani, en Imam Anwar al-Awlaqi was een gevaar voor de maatschappij, voor hun maatschappij, door zijn tong, niet door zijn wapens. Subhanallah al-Adim. Eén man. Kijk wat hij heeft kunnen doen. Ja, yani, nu willen wij geen gevaar worden voor deze maatschappij. Zoals Imam Anwar al-Awlaqi met onze tongen, ja, niet zonder wapens. Alleen maar met onze alhamdulillah En in subhanallah. Laten we de geschiedenis schrijven. En het is geen schande om te zeggen dat jij ja, de geschiedenis wilt schrijven, dat jij ja, de rollen wil omdraaien. Waarom moeten we hun altijd, Waarom moeten we hun altijd een voorsprong geven? Waarom moeten we altijd zeggen van Geer, inshallah, geen probleem? Er is geen Geer. Er is een probleem. En de Geer is, is wanneer jullie die Geer aanvaarden. En de Geer is natuurlijk een islam. Maar zolang dat zij zich gedragen, zoals dat zij zich nu gedragen, als varkens die zich niet schamen, kunnen zij niet anders dan zichzelf te verwijten en niet ons. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons het juiste begrip geven van onze dien. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala die mooie tijden, die prachtige tijden doen terugkomen, waarin de moslims stapten als trotse moslims, dat de moslims stapten als de leiders van, van, van, van de wereld. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala die prachtige tijden laten terugkomen. Amen. De sahaba radiyallahu ta'ala anhum ardahum, Zij leefden in, het Arab, in de woestijn van het Arabische Schiereiland. Niemand kende hen. Niemand had respect voor hen. Tot zij moslims zijn geworden. En tot zij deze dien hebben geïmplementeerd. En deze dien hebben toegepast in hun levens. En verkondigd. En zij waren bereid om, om opofferingen te doen voor deze dien. Dan zijn zij de leiders van de wereld geworden. Dan zijn zij de leiders van de wereld geworden. Over Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, zei een geleerde, hakimt va'adalt. Jij was leider en jij was rechtvaardig. En toen jij rechtvaardig was, ben jij gaan slapen. En toen jij bent gaan slapen, was jij in vrede. Of was jij gerust of was jij niet yani, veilig. En wat bedoelde hij hiermee? De dag dat die leider van de Kofar is gekomen naar Omar, radiyallahu anhu, om hem te ontmoeten... En hij zei, waar is de emir van de moslims? Waar is de leider van de moslims? Wat was Omar aan het doen? Hij legt te rusten tegen een boom helemaal alleen. Lichtvaardigheid van islam. Waarom? Zijn band met Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen probleem. Welke in de dag van vandaag nu, doordat wij zo zware problemen hebben in onze aqida, en zo zware problemen hebben in onze tewakkul, en doordat wij zo zware problemen hebben in ons vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala, kijk hoe we zijn. Geterroriseerd van alles. Ja, sommige broeders, als hij de wijkagent ziet, begint hij te trillen. En in de wijkagent, voor een parkeerboeten. Begint hij te trillen. Laat staan antiterrorisme. Dus je ja, moet bereid zijn om, te om, om, om op te offeren. En zoals ik zei, een misdaad tegen een kafir, alhamdulillah. Maar geen misdaad tegen de schepper. Subhanahu wa ta'ala. Dus mogen Allah subhanahu wa ons standvastig maken. En mogen Allah subhanahu wa ons zeker behoeden van de fitaan. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons bij de beproevingen bijstaan, zodat wij deze beproevingen overleven. En zodat wij inshallah de beproevingen kunnen doorstaan als mu'ahideen, mu'mineen. En dat Allah subhanahu wa ta'ala ons uh, tijdelijk aanvaardt en de allerhoogste graad geeft van het paradijs. Ja. En inshallah, ik vraag van Allah subhanahu wa ta'ala om al deze prachtige gezichten de kans te geven om een tijara te doen met Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Kleine handel. Ja. Wij moeten zakenmannen worden inshallah. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>